Om een omwenteling als in Tunesië en Egypte te voorkomen... heeft de koning beloofd hervormingen door te voeren. Eerder deze maand zijn bijna 100 politieke gevangenen vrijgelaten. De betogingen verliepen vreedzaam. In een Limburgs natuurgebied bij de Duitse grens heeft brand gewoed. De brand begon aan het eind van de middag en was na een paar uur onder controle. Wel duurde het nablussen in het gebied van 600 bij 600 meter nog tot laat in de avond. De brand woedde in Nationaal Park de Mijnweg ten oosten van Roermond. De brandweer was met groot materiaal uitgerukt... en ook de Duitse brandweer hielp mee. Door het zonnige weer is het zeer droog in het gebied. In Noord-Limburg heeft de brandweer code rood gegeven. Dat betekent dat er een zeer groot gevaar is voor bosbranden. In het oosten van Brabant gold al langer code rood. Als de aanrijtijden voor ambulances worden vastgesteld op 45 minuten... dan kan meer dan de helft van de spoedeisende hulpafdelingen dicht. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS... Minister Schippers wilde aanrijdtijden op drie kwartier vastleggen. Dat betekent dat een ambulance na een melding binnen 45 minuten terug moet zijn op de spoedeisende hulp. Ze heeft geen bezwaar tegen het sluiten van afdelingen. Zorgverzekeraars pleiten al langer voor minder afdelingen voor spoedeisende hulp. Concentratie leidt tot grotere afdelingen die volgens hen goedkoper kunnen werken en minder kosten. Er zijn nu 105 afdelingen voor spoedeisende hulp in Nederland. Het zouden er volgens het onderzoek 47 kunnen worden. In Noord-Ierland heeft de politie op verschillende plaatsen wapens gevonden voor mogelijke terreuracties. Er werden onder meer machinegeweren en handwapens gevonden en een hoeveelheid munitie. Drie mannen zijn aangehouden. De politie in Noord-Ierland is tijdens het paasweekend altijd extra alert op terreuraanslagen. Terroristen zouden de gelegenheid aangrijpen om de paasopstand van 1916 te herdenken. Die leidde tot de onafhankelijkheid van Ierland. Op diverse plekken zijn daarom controleposten ingericht en er wordt extra gepatrouilleerd...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 Het overleg over afbouw van Noord-Korea's nucleaire programma... zit al twee jaar muurvast. Ook de grote voedseltekorten in het land komen aan de orde tijdens het bezoek. De vier oud-politici horen bij de Elders. Tien staatslieden die proberen oplossingen te vinden... voor slepende conflicten overal ter wereld. Voorbijgangers hebben in een glasbak in Oude Pekela... een jong katje gevonden waarvan de bek was afgeplakt... en de achterpoten waren vastgebonden... Het beestje wist met zijn gekermde aandacht te trekken. Het katje, dat door de glasscherven gewond was... is opgevangen door een medewerker van een dierenasiel in Veendam... en maakt het redelijk. De politie spreekt van ernstige dierenmishandeling. Een website in Oude Pekela heeft een beloning uitgeloofd... voor tips die leiden naar de dader. FC Groningen doet nog steeds mee in de strijd... om de vierde plaats van de eredivisie. Thuis won de club met 3-1 van NEC en staat daarmee zevende... In de competitie kan de komende twee weken nog van alles gebeuren. PSV kwam vanmiddag voorlopig terecht op de derde plaats... door te verliezen van Feyenoord met 3-1. Ajax belandde op de tweede plaats met een 4-1 winst op Excelsior. FC Twente staat bovenaan met 1 punt voorsprong. Het weer, het koelt langzaam af, uiteindelijk tot een graad of 9 vannacht. Overdag opnieuw zonnig en met 20 graden in het noorden... en 23 graden in het zuiden iets minder warm dan vandaag. Na morgen nog iets koeler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 En kijk op Weethoehetzit.nl. Ook voor andere regels over uw AOV-pensioen. Dit is Radio 1. Gute nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en tv en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Goedenavond. Het was de warmste Pasen ooit. Met een vroege paasjubel, ik kreeg een eitje op bed... en was bij de paasviering van de evangelische gemeente Crossroads in Amstelveen. En ik maakte een fietstochtje langs de Nieuwkoopse plassen... en weet nu dat de Zwarte Stern weer aan het broeden is. Maar alle paasschoonheid op deze dag van de wederopstanding... slonk toen ik vanavond de laatste gruwelijke beelden uit Syrië zag. Ooit reisde ik in dat land vol gastvrije Arabische mensen. Nu worden deze Syrische mensen van straat geknald... door het meest moorddadige, sadistische bewind van de Arabische wereld. MUZIEK well, you're coming down high street... Walking in the sun, you make a dead man rise. She's the one, Jody, Jody. Baby, I am the king and you're the queen. Well, it's a long old highway. Don't ever end. I got a Saturday night special.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 Forget. I'm moving along. People think they know, but they're all wrong. You're something nice. I'm on bad, my dad. I can't say I haven't paid the price to leave. So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 Ja, nogmaals, goedenavond. Lakentjes losjes over u heen natuurlijk. Dat adviseer ik althans terwijl u naar dit oog luistert. En dit was uh, Bob Dylan met Jolene, cd uit 2009. En het is een heerlijke cd, weet ik. Ook alle andere nummers zijn prachtig. In dit oog hebben we live muziek van zangeres Chris Berry. Veel gesproken woord natuurlijk. 24 uur geleden werd bekend dat Max van der Stoel is overleden. En Annette Blijg vertelt over de biografie... die zij over Max van der Stoel aan het schrijven is... En David-Jan Godfroy die verhaalt, verhaalt over de toenemende boosheid in Kroatië... nu de Kroatische oorlogsmisdaden uit de jaren negentig... door het Joegoslavië-tribunaal behandeld gaan worden. En morgenavond zendt NCRV's document een leuke en onthullende documentaire... over het Nederlandse softdrugsbeleid uit. shop Henry en eh, documentairemaakster Mike Krijgsman... zitten bij mij aan tafel. En met Danny Christian luister ik samen met hem luister ik naar slagermuziek. Dit omdat morgen het slagerfestival van Kerkraden plaatsvindt. En om vijf voor twaalf heb ik het met Nico Terlinde... over de vrouw die een bijrol in het paasverhaal speelde, de vrouw van Pilatus. Maar we gaan nu eerst naar het nieuws van vandaag. Zondag 24 april. pasen. De traditionele zegening vanaf het Sint-Pietersplein. Maar zo'n fijne paas is het niet voor iedereen in de wereld, beseft paus Benedictus. Bijvoorbeeld in Libië, waar bij de stad Misrata opnieuw fel is gevochten. De kerkvorst riep op tot een dialoog. In Libië, hm. diplomatie en het dialoog, nemen dialogo de il van de armen. Als de paus de beelden had gezien die uit Syrië kwamen, had hij het geweld daar vermoedelijk zwaar veroordeeld. Gruwelijke beelden van de op oproerpolitie die het vuur opende op weerloze demonstranten. Hey, Nederland heeft hulpprogramma's in Syrië lopen ter waarde van 130 miljoen euro. Minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken stelt dat wat betreft Syrië de hand op de knip gaat. Want geld naar de autoriteiten in Syrië brengen op dit ogenblik is niet bepaald wat je moet doen. Wat zou minister van Staat Max van der Stoel gedacht hebben over het optreden van de oproerpolitie in Syrië? De mensenrechten worden daar met voeten getreden... en Van der Stoel was een groot voorvechter van de mensenrechten. Mensenrechten zijn op de beste verzekering... voor vrede en stabiliteit in de wereld. Koningin Beatrix nam met groot leedwezen kennis... van het overlijden van Van der Stoel. Iedereen herdacht hem op zijn eigen wijze, zoals Job Cohen... leider van de partij waar Van der Stoel lang lid van was. Het is wel een voldragen leven en een leven wat, ja, waar hij die, waar die enorm veel in gepresteerd heeft. En waar de wereld beter van is geworden. En natuurlijk een van zijn opvolgers als minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. Mijn gedachten gaan ook terug naar uh, de tijd van het vreselijke kolonelsbewind in Griekenland. Waar hij toen echt een van de eerste was die zich daartegen uh, verzette. En... Precies, en dan gaan wij terug naar het Sint-Pietersplein, waar Paus Benedictus naast de zegen voor de stad en voor de wereld ook het even zo traditionele dankwoord voor Nederland uitsprak. Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de vrije bloemen uit Nederland, voor de psalmis op het Sint-Pietersplein. Pasen, wederopstanding van Christus, maar daar draait het in Nederland al lang niet meer om. Ik heb van alles opgeschreven. Een en een heerlijke pangangang. heerlijke patatjes, heerlijke appelmoes met de kers. Lekker brunch met z'n allen dagenlang niet gegeten. Nu even lekker goed, uh, goed eten. En dan uh, ja, zo meteen met z'n allen nog een drankje doen bij oma en uh, lekker in de tuin zitten met een mooie weer. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, dan gaan we nog even door over Max van der Stoel. Een vooraanstaand politicus en begaafd diplomaat. In de jaren 70 werd hij heel populair bij het Griekse volk... vanwege zijn bijdrage aan het verzet tegen het kolonelsregime. Minister Uri Rosentaal zei vandaag dat we een groot mens... met een indrukwekkende internationale staat van dienst hebben verloren. Ik heb nu aan de lijn journalist Annette Blijg. Goedenavond. Goedenavond, Annette. Hoe denk jij dat Max van der Stoel deze woorden van Uri Rosentaal had gevonden? Um... Hij zou het denk ik wel op prijs hebben gesteld. Ja. ja, hij vond het wel prettig ook, die erkenning die hij uiteindelijk kreeg. Zeker, hij was, uh, het heeft lang geduurd voordat hij die erkenning echt van alle kanten kreeg. Uh, in de wereld was dat misschien al vrij snel het geval. Hij uh, had bijvoorbeeld uitstekende betrekkingen met uh, de Amerikanen, uh, met... De Duitsers, uh, wanneer je bijvoorbeeld uh, zou vragen uh, aan, aan oud-kanselier Helmut Schmidt of aan uh, Henry Kissinger van, uh, noem eens uit je hoofd, de eerste Nederlander die bij je opkomt... Ja. dan zou het waarschijnlijk wel Max van der Stoel, stoel zijn. Ja. in Nederland je... was het wat minder. Ja. Je kunt er uh, veel over vertellen, over Max van der Stoel. Want je hebt hem de afgelopen tijd uh, meerdere keren gesproken. Jij bent een biografie over hem aan het schrijven. Ja, dat klopt. Ja. Vond Max van der Stoel dat een eer? Ja, bijna wel, geloof ik. Ja? Heeft hij er zelf om gevraagd? Heb jij het voorgesteld? Hoe is het gegaan? Uh, nou, hij wilde een uh, autobiografie schrijven. Maar hij kreeg toch het gevoel. nadat hij iets van 40 pagina's. over zijn eerste levensjaren had geschreven. dat uh, dat, dat te veel werk zou zijn. Mm -hmm. Hij had uh, mij gesproken voor mijn biografie over Joop den Uil. Ja, die twee, drie uh, jaar geleden is uitgekomen? Hè? Ja, in mm -hmm. 2008. En die vond hij, geloof ik, wel mooi. En uh, toen het dus niet lukte met die autobiografie... toen hebben hij en uh, zijn en mijn uitgever, Balans... samen bedacht om het mij te vragen. Ja, kreeg je van Max van der Stoel persoonlijk veel informatie... en totale toegang tot, tot zijn archief? Ja, ik heb hem een keer of uh, zes uitvoerig geïnterviewd. En uh, al, al het archief wat hij thuis heeft liggen... Dat kan ik zonder enige beperkingen inzien. Ja. Um, nou, was jouw uh, Den Uylbiografie was spraakmakend. Uh, pittig in omvang, maar ook met heel veel anekdotes. Mm. Durf je al iets prijs te geven van de verhalen die jij over uh, Max van der Stoel gaat schrijven? Nou, ik ben nog niet zo heel erg ver, eerlijk gezegd. Ik ben uh, nu een jaar ongeveer aan het researchen. En uh, ja, echt een uh, diamantje prijsgeven, dat, dat, dat vind ik ook een beetje zonde om zo dat te doen lang voordat het uh, boek dat... uitkomt. Maar ik kan wel zeggen dat ik wel onverwachte en ook wel, uh, ja, ook wel schattige anekdotes heb gevonden. Nou, gaan we met uh, plezier gaan we dat lezen, zeker. En met nieuwsgierigheid ook. Want dan denk je hem af te hebben, Annette? Nou, ik hoop zo ongeveer over anderhalf jaar. Nou, we zijn heel nieuwsgierig. Succes met het werken. Heel erg bedankt, Dave. Dank je wel, Annette. Nou, dan gaan wij naar uh, live muziek in het oog. Het is toch heerlijk. Eén uh, keer in de week, twee keer in de week soms live muziek. Uh, deze keer uh, een zangeres. Zij uh, heet Chris Berry, uh, van een bandje dat ook Chris Berry heet. En ze wordt begeleid, uh, Chris Berry wordt begeleid door Paul Willems op gitaar. Ga je gang, Chris. Dank je wel. Sunlight shines unsteadily Upon a flower-empty tree The leaves go with the seasons They're dancing along within reason Tell me why can't we be Like the flowers in the tree The seasons help them grow As the strong wind blows So why do we keep holding on? Why do we keep holding on? Flower buds will soon become Flowers of summertime and wisdom Set it straight, we'll never bloom Our branches won't bear fruit in June bay like the flowers in the tree the seasons help them grow as the strong wind blows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 je realiseren dat achter dit applaus zitten 300.000 oogluisteraars. Oh, dank stel, u wel, dank u wel. Stel je dat oh, even voor. voor. <laughs> uh, en zo direct horen we meer van jou, hè? Dit was Flower Empty Tree. Dank je wel. Uh, wij gaan naar uh, David-Jan Godvooi, uh, Balkan-correspondent van de NOS. Goedenavond, David-Jan. Goedenavond. Ja, David-Jan. Uh, sinds het Joegoslavië-tribunaal anderhalve week geleden... twee Kroatische generaals tot lange straffen veroordeelden... Is in Kroatië een golf van boosheid voelbaar, boosheid op het Westen? Uh, wat is de reden van die boosheid? Poeh, ja, er zijn een heleboel uh, redenen voor. Het hey, fonds uh, is natuurlijk niet uitgesproken door het Westen. Dat is uitgesproken door het eh, Joegoslavië-tribunaal. Een uh, tribunaal van de Verenigde Naties. Maar het onderscheid dat wordt toch maar moeilijk gemaakt. Niet alleen in Kroatië, dat geldt ook voor Servië. Dat geldt eigenlijk voor de hele regio. Uh, het wordt toch als ja, een, een, een, een Westers speeltje gezien. die uh, de, de, de volkeren hier op de Balkan. Ja. wel even vertelt wat ze altijd niet moeten doen. Ja. Uh, uh, uh, hoe komt die boosheid naar buiten? Zijn er demonstraties? Uh, zijn er woedende stukken in de krant? Hoe? Hoe moeten we dat voorstellen? Nou, allebei, er, er zijn de dag dat het vonnis werd uitgesproken, meteen demonstraties geweest door het hele land heen. Allerlei politici die hebben zich er. Tegen dat vonnis uitgesproken. Onder meer uh, de premier, premier van het land, Jadranka Kosor. Van wie je toch zou verwachten dat ze een beetje terughoudend zou zijn. Maar die heeft het vonnis uh, onacceptabel genoemd. Nou, dat gaat natuurlijk heel erg ver. In de kranten zijn er woedende stukken verschenen. Uh, er zijn woedende protestliedjes geschreven. Nou, van alles en nog wat. Dus ze zijn echt heel erg kwaad. In ja, gewaard, en, ja. en het volk in het café ook woedend. Jazeker, jazeker. Nee, nee, nee. En het is, er is een onderzoekje gehouden direct na die uitspraak en uh, daar bleek uit dat meer dan 90% van de bevolking woedend is over nee. dat vonnis. Nou zegt het Tribunaal zelfs dat de toenmalige president Tutschman mogelijk mede achter die oorlogsmisdaden zat en leiding er zelfs aan heeft gegeven. Ja dat klopt en dat zegt. Het tribunaal zegt niet alleen dat het mogelijk zo is geweest, maar het tribunaal zegt gewoon heel hard dat het zo is geweest. Kijk, je moet je voorstellen, voor die, die, die actie Oluja-storm, die een eind maakte aan een onafhankelijk Servische republiekje in, in Kroatië in 1995, is er een bijeenkomst gehouden op een uh, Kroatisch eiland, waarbij Toetsman, dus toen president van Kroatië, en zijn generaal en staf bij elkaar waren. En die bespraken met elkaar wat ze moesten doen om die, die een eind te maken aan die, aan die Servische republiek in Kroatië. Nou, uh, dat, dat hebben ze militair besproken, natuurlijk. Maar daar is ook besproken dat het toch eigenlijk wel goed zou zijn. Ja. dat de hele Servische bevolking uit Kroatië verdreven zou worden. Etnische zuivering dus. En daar was Toetman bij. Ja, uh, nou, gisteren is er een, een, een nieuw hoofdstukje geschreven. in uh, de, dit nieuw, deze nieuwsontwikkeling van de afgelopen anderhalve week. Een voormalige president van het land. Hè, tussen, de, ik dacht negen, tussen 2000 en 2009, Stipe die heeft gisteren gezegd. Dat ook hij denkt dat de Kroatische leiding plannen had tot etnische zuivering. Hij sluit zich dus eigenlijk aan bij de stellingname van het Joegoslavië tribunaal. Ja, is, is hij een, inderdaad... een eenzame roepende in Kroatië op het ja, ogenblik? Ja, heel, heel eenzaam. En hij heeft zich, zichzelf daar ook niet populair mee gemaakt. Want hij heeft gezegd is iets wat, ja, wat de meeste Kroaten niet willen horen... dat er dus volgens het tribunaal sprake is geweest, geweest van... zoals ze dat noemen, een gezamenlijke criminele onderneming... om Kroatië etnisch te zuiveren. En hij bevestigt dat min of meer door te zeggen dat hij... een toenmalige minister tegen president Tutschman ho heeft horen zeggen... Dat, uh, dat er uitvoering werd gegeven aan zijn orders... namelijk dat er Serviërs in Kroatië vermoord werden. Ja. Nou, in Kroatië dus veel boosheid... maar het land wil ook toetreden tot de Europese Unie... Uh... Dat heeft ongetwijfeld invloed. Jazeker. Kijk, die, die, die, die, de, de, de populariteit van de, uh, van de Europese Unie was al aan het dalen. Uh, af, uh, op eenvolgende regeringen in Kroatië hebben voortdurend beloofd... dat ze lid zouden worden. Dat is voortdurend niet, tegen, uh, niet doorgegaan. En uh, dus neemt uh, de bevolking... Uh, de EU, Brussel kwalijk, dat het allemaal zo lang duurt. Nou, dan komt dit nog eens een, nog een keertje bovenop. Zoals we eerder hebben besproken, wordt dat, uh, dat uh, tribunaal, het tribunaal, ja. toch als een westers instrument gezien. En ja, die, die, de, de populariteit van het, uh, het EU-lidmaatschap, -lid dat loopt dus door deze uitspraak, die loopt nog, uh, nog verder terug. Ja. En het zou mij eerlijk gezegd niks verbazen als er op een gegeven moment later dit jaar een minderheid van de Kroatische bevolking voor het lidmaatschap is. Ja, en er is ook onvrede uh, Roemeen. ...en Bulgaren mogen wel en wij niet. Ja, kijk, de, de, de, de, de Roemenen en de Bulgaren worden op de Balkan toch een beetje als de achterlijke broertjes gezien. He, die, die bakken er niks van, die hebben financiële problemen, die hebben corruptie, die hebben hun wetgeving niet op orde, die hebben hun politie niet op orde. Nou, noem maar op. Ze vinden dat ze het in Kroatië veel beter doen. En uh, zij moeten steeds maar wachten. En dus wordt er gezegd van, ja, hoe kan dat nou? Uh, de de, de Roemenen de en de Bulgaren, die mogen wel en wij mogen niet. En daar komt nog eens een keertje bij dat ze in Kroatië donders goed doorgaan hebben dat er in de, in, de, in de Europese Unie.? Ja, toch een soort van uitbreidingsmoeheid aan de gang is. En uh, ja, ze vrezen dus het ergste. Ze vrezen, het vrezen eigenlijk dat ze kunnen wachten tot sint jutemus Ja, nog heel even tot slot naar uh, een stad die veel Nederlanders. die ooit in Joegoslavië met vakantie gingen. kennen: Split, uh, het centrale plein daar. speelt een rol in de boosheid die we net bespraken? hè? Jazeker, daar heeft het gemeentebestuur uh, besloten. op daags na uh, het vonnis van het Joegoslavietribunaal... tribunaal om het centrale plein om te dopen in het Antogotovina-plein. En Antogotovina is een van de twee generaals. die door het Joegoslavietribunaal tribunaal is, uh, is veroordeeld. wegens etnische zuivering. Ja, Een van de zwaarste veroordelingen. die uh, in de richting van Kroatische militairen nu geveld is. En uh, de, de, de stedelijke leiding van Split. die. Heeft hem dus eigenlijk een soort hommage toegekend. Nou, dat is de stand van zaken in Kroatië. Ik dank jou wel, uh, David-Jan Grotvoa. Zeg ik het zo goed? Zo zeg ik het goed, ja, ja. zeker. Dank je wel vanuit uh, de Balkan. En jij blijft voor de NOS ook over Kroatië uitvoerig berichten. Zeker. Dank je wel. Nou, dan gaan we weer naar die live muziek. Want we zijn natuurlijk ontzettend blij dat uh, Chris Berry hier is. Uh, tweede nummer wordt Love Trip. Maar eerst nog een paar vragen aan jou, Chris. Want je bent uh, leader of the band... Ja, samen met Paul. Samen naast met Paul. Zit. Want, uh, jullie zijn nu met z'n tweeën hier, maar jullie bent groter, hè? Onze bent is groter, inderdaad. Wat zit er nog verder aan uh, instrumentaal en wie weet vocaal uh, mogelijkheden in? De samenstelling. Um, naast Paul en ik, Paul speelt gitaar. Ik uh, doe stembanden. Um, hebben wij een uh, geweldige contrabassiste, Jet Stevens. Um, wij hebben Klaus Stoft op percussie. En uh, Koos Zwagerman die... Uh, nou, zijn instrument is de trompet, maar hij blaast ook um, uh, in de bugel en uh, ja speelt ook uh, piano. Oké, okay. nou, jullie hebben recent een EP uitgebracht. Een EP, ja. EP moet ik het zo zeggen, ja. EP dat is eigenlijk de, een digitale maxi-single. Ja, ja. Zo mag de nieuwe doen. term. Ja. Ja. Uh, die klinkt een beetje zwoel, een beetje caribisch. Uh, moet het een uh, zomerplaatje, zomerhitje worden? Uh, het mag, maar wat ons betreft was dat uh, niet in eerste instantie de bedoeling. Het was uh, uh, natuurlijk wel ambitieuze... Uh, ja, we hadden wel een ambitie. Uh, namelijk uh, ja, laten horen wat wij uh, van plan waren. En dat is leuke oh. muziek maken. En dat, was, dat ging in eerste instantie als een soort demo uh, eruit. Maar ja. later hebben we dat een EP genoemd. En nu zitten we bij de laatste doos. Bij de laatste doos. Kijk, <lacht> En dat is... Doosje EP's, ja. Doosje, oh, doosje EP. kijk. Woensdag treden jullie op een Paradiso. Ik heb je website bekeken, jullie zijn razend enthousiast. Eerste keer waarschijnlijk dat je in Paradiso optreedt. Dat klopt. Woensdag, gaan toe laat? Tien uur. Tien uur, en er zijn nog kaarten voor. Er zijn nog een paar kaarten voor. We gewoon naar je mooie stem gaan luisteren? Oké. Um, Oké, okay. okay. Love Trip, tweede nummer, ga je gang. Today's is a day for got me precisely when you caught my eye, give me your love and it's almost as if you and I are walking on a love trip. There's a something about the air, I feel the temperature rising, my body's dancing but the heat's romancing on me, and today'll be the day for a twilight kiss and there's a something about the way you look at me. Nou jongens, echt eh, prachtig. En we zijn nu eens drie om te opperen, en nog steeds voor 300.000 mensen. Dankjewel Chris Berry je en weet. dankjewel Paul Wilms op gitaar. Hartstikke mooi. Um, morgen, morgen bij de NCRV op Nederland 2, de documentaire Nederwiet in het kader van documenten, hè? waarschijnlijk. Ja, programma document. Nee, ja, nou, het is een filmdoc, het is een anderhalf uur uh, film. Hij duurt ja. heel lang, hè? Ja, Anderhal... veel langer dan. Uh, ja, ja anderhalf uur? Ja. ja initiatief hartstikke. van het filmfonds, ja. ja. U hoort de stem van uh, Mike Krijgsman, de maker, <coughs> en die. Die documentaire gaat eigenlijk over de kern, het Nederlandse koffieshopbeleid... met dat uiterst merkwaardige onderscheid tussen die voor- en die achterdeur. Mike ja. jij bent hier de maker en koffieshophouder Henry, ik ben even je achternaam Henry kwijt. Henry Dekker. Henry Dekker. Je hebt vier koffieshops in Amsterdam, hè? Klopt, ja. Tot grote tevredenheid? Ja. Ja, loopt goed? Ja, loopt goed. <laughs> ja. Kun je nou zaken. zeggen, gewoon voortdurend omzetstijgingen van 10% per jaar... Nee, nee. Dat, dat niet is, meer? Nee, nee. nee dat Wat dat betreft, een Wat beetje. zo hoog wil bereiken, dat is het mooi stabiel. Ja. Kom iets dichter bij de microfoon. Ja, oké. Okay. Nee. Um, ben jij een blower, Mike? De maker van nee, de documentaire? Nee, ik zelf niet. Ik ben ook niet de enige maker trouwens. Ik heb deze film gemaakt samen met Hans Pol, mijn collega. Okay. En wij beide zijn niet echt uh, blowers. Nee. Nee, nee, we zijn okay. niet, uh, ben jij een blower, Lering? Ja. Koffieshophouder? Ja, een liefhebber, ja. een liefhebber. Ja, Heel goed. Hoofdvraag is natuurlijk, al die positieve kanten van dat uh, Nederlandse drugsbeleid... de prettige kanten, wegen die op tegen die negatieve kanten. En die zijn er ook vele. Mike, jij bent een van de maar. Heb je nu een oordeel over deze vraag uh, ik heb niet een oordeel over uh, blowen of over ik heb wel een oordeel over hoe uh, de achterdeur geregeld is. Die is namelijk niet geregeld. En die is niet geregeld, is, uh, maar dat weten we al. Dat weten we, maar het is wel uh, eigenlijk een schande... dat dat na 30 jaar nog steeds niet geregeld is. Ja. En, uh, niet eens zozeer uh, omdat de blowers daarmee niet aan het trekken komen... omdat de burger daar gewoon last van heeft. Ja. Leg nog even uit wat dat, uh, wat dat, wat dat onderscheid tussen die voor- en die achterdeur... voor de niet-blowende oogluisteraar, en ik denk dat dat de meeste zijn. Ja. Wat dat betekent. Uh, de, de voordeur betekent dat er coffeeshops zijn... waar je gewoon uh, cannabisproducten kunt kopen. En dat is geregeld. Dat betaalt... Henri, <gacht> gewoon belasting over. Uh, dat is gewoon binnen een horecagelegenheid te krijgen. Het gekke is alleen dat hetgeen ze aan de voordeur verkopen... dus de gram wiet die je aan de voordeur koopt... U mag niet aan de achterdeur worden ingekocht door uh, de koffershop eigenaar. Ja. En uh, dat leidt tot een hele rare situaties. Het mag namelijk eigenlijk niet verbouwd worden. Het mag eigenlijk niet bestaan aan de achterdeur. Er mag... wordt iets verkocht dat uit de lucht komt van. Ja, En dat is al jaren aan de gang. Ja. Henri, uh, uh, hoe kom je aan je wiet? Van wie betrek je het? Ja, dat is een schimmig uh, spel. Een schimmig kat-muisspel tussen politie, kwekers en koffiesophouders. Ja. En je zegt dat met uh, een twinkeling in je ogen. Volgens mij is het een spel dat ook leuk is voor jou. Nou, tja, ik vind het geen onaardig spel. Ja, cel, ja. Want uh, ja, het is natuurlijk steeds een beetje op het randje. En uh, ja. het is een beetje zoeken naar, naar wat wel en niet kan. Maar ja, ik heb tegelijkertijd heb ik duizenden tevreden klanten natuurlijk... Ja. die elke dag bij me aan de deur kloppen en graag een jointje willen roken. Ja. En je, je moet natuurlijk ook alle psychologie inzetten... richting bijvoorbeeld de controlerende ambtenaren... om hen te laten zien dat jij wel degelijk een bona fide ondernemer bent. Ja, Want dat, dat wil je toch? Ja, dat zou ik graag willen. Lukt je dat ook uh, altijd nee, met dat, die tinkerende oogjes nee, die dat, je, dat, je zien Ik, nou ik zou je dit vertellen. Uh, uh, uh, ik ben sinds 1993 door de overheid nog meer dan 100 keer gecontroleerd Ach, door een horeca-interventieteam. Dat zijn meestal acht politieagenten. die at random je zaak binnenkomen en de zaak platleggen. met eigen weegzalen komen, mijn voorraad nawegen, mijn kassa's nakijken enzovoort. Enzo. Toen ze voor de honderdste keer kwamen, heb ik ze verteld: heren, heeft u nu wel een slagroomtaart bij me? Bij u voor me, want ja, je mag toch eens van uitgaan dat als een overheid een burger honderd keer controleert, dat die dan ook eens nog wat meebrengt. Als ja. het allemaal goed is na de honderdste keer. Ja. Nou, dat is dus niets gebeurd. Niets geen... gebeurd. Je, je bent honderd keer gecontroleerd. Met acht man komen ze de diverse zaken binnen. Ja. Je, hebt, je bent nooit vervolgd. Nee. Je, je bent... bent nooit veroordeeld. Nee. En we zijn ook door de bibop al een, een keer of zeven, dat is de. de, de, de... Ja, de zwaarste integriteitscontrole in Nederland. Ja. En wat zit je dan dwars daaraan? Wat mij dwars zit is dat ik na 27 jaar ondernemen in, dit, in deze branche... nog steeds uh, niet de voorwaarden heb die ik nodig heb... om op een normale manier te opereren. Ja. En dat is een overheid die me in feite al 30 jaar in de steek laat... en daarmee het failliet van het gedoogbeleid beleid uh, ja, manifest maakt eigenlijk. Ja. En dat is de laatste, laatste jaren vooral aan de gang. De jacht op de koffieshops en de kwekers. Ja. Nou ben jij, jij speelt open kaart. Naam, voornaam, achternaam: Henry Dekker, werkzaam in Amsterdam. Je bent, uh, uh, je probeert een bona fide ondernemer te zijn, maar het is jullie niet ontgaan dat uh, ook de criminelen, de misdaad... voor een deel greep heeft gekregen op de softdrugscultuur. Mike, wat, ga, wat komen we in jouw documentaire daarover tegen? Nou Want ik ja, heb het nog niet helemaal kunnen zien namelijk. Nee, wat we tegenkomen is... Uh, ik en mijn collega Hans Pol, we stappen redelijk onbevangen het wereldje in. Uh, sterker nog, wij willen weten hoe het zit. En we zetten zelf ook 16 plantjes neer om te kijken hoe dat gaat. En dat doen we uh, ja, gewoon binnenshuis zoals de meeste niet gekweekt worden. Je gaat zelf kweken? We gaan zelf de kweken. Makers, uh, Geëngageerde journalistiek <laughs> zo, zo is het. <laughs> en um, daarbij kom je veel dingen tegen. Je komt ja. en in de film zie je uh, wie allemaal uh, profiteert van dat getoogd beleid. Ook aan de achterdeur. Er zijn heel veel me mensen die aan mee verdienen, Heel veel partijen. En hoe komt dat? Het komt omdat dat plantje door de repressie. Door het verbod erop. Enorm duur is, terwijl ja. dat helemaal niet nodig zou zijn. En kom je dan ook bij de misdaad uit? Komen we die <laughs> tegen jouw film? We komen die tegen, maar via de politie. En ja, ja. ook via de mensen die we wel filmen, zoals Henri. Iedereen die in die wereld zit, heeft op een of andere manier te maken gehad... met geweld en met, met uh, serieuze bedreigingen. Henri ook? Ja. ja. Ja. Ja. En dat is iets wat de laatste tien jaar uh, sterk toeneemt. En uh, dat is zorgwekkend. Ja. En dat komt omdat het gewoon niet geregeld is. Als je gewoon uh, binnen Europa gewoon afspraken zou kunnen maken... en dat zou toch mogelijk moeten zijn met omringende landen om uh, die handel uh, te voorzien, ja. dan, is dat, uh, ja, dan, dan, dan trek je de, de stop eigenlijk uit het bad. Dan is er geen enkele reden meer om zoveel geld te vragen. Worden. Ben je gewoon als buitenstaander, hè? Dus een nieuwsgierige buitenstaander... geschrokken van de hoeveelheid geweld en dreiging die je hebt met aangetroffen? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Nou, een ander verhaal is natuurlijk uh, het verslavingsverhaal. In juli, ik heb kort voor het oog begonnen heel snel een paar fragmenten gezien. Ja. In jullie documentaire zit een verslaafde pianist... Ja. En daar kan je, ga je je inderdaad mee identificeren. Omdat het echt een goede pianist is. Ja. Hij wil ook iets met... Ja. Hij, die verslaving daar leidt zijn creativiteit onder. Ja. Hoe zwaar is het met de, de verslaving van die... Leren nou, sterke nederwiet. Ik ben geen, uh, geen deskundige op dit gebied. Ja. Maar wat we aantreffen. is dat er onder jongeren een, wel een probleem is. Ja? Als, je, als je onder de 18e dit gebruikt. Dat wordt door niemand aangeraden. Daarom mag je het ook niet kopen. als je een jongen bent dan 18. Uh, dat, is, uh, dat is niet verstandig om dat te doen. Het, er zijn aanwijzingen ook. dat het uh, psychose en schizofrenie. in de hand zou kunnen ja. werken het gebruik. En, maar goed, dat, dat geldt met alle genotsmiddelen. Daar moet je gewoon. Uh, uh, prudent mee omgaan. Als je dat niet doet, dan heeft dat sowieso... Okay, maar het is wel een aspect dus. Het is een aspect en het komt zeker in de film ook aan bod. Goed. En Henri, uh, uh, jij bent... Uh, jij weet natuurlijk dat er de, de kleine kwekers zijn. Nou ja... Mike, jij bent ook een keer. Klein... je, ja, je er geld gemaakt. Want jij bloot zelf niet sterk? Je... Henry heeft uiteindelijk hetgeen wat wij ja. gebouwd hebben van ons gekocht. En voor, voor welke zie je in de film? Nou, we, hebben, um, we waren niet de meest uh, begaafde kwekers. Wij in, ja. in onze vierkante meter, dat leefde 220 gram op, we hebben het keurig nagemeten. Ja. En uh, Henry heeft het uiteindelijk uh, gekocht voor de prijs van de dag. De, de, de ongeveer. Ja? En was dat, dat winst of verlies uh, voor jou? Dat was voor, voor ons verlies, maar dat was omdat we onhan onhandig hadden aangepakt. Dus je hebt verlies geleden op je eigen handel je als filmmaker. Ja, die 220 gram leefde ons 800 zoveel euro. op, Wat nog wel veel geld was, vonden wij. Ja, maar je had veel meer geïnvesteerd. Maar we hadden iets meer. Iets ja, meer. ja iets meer. we hadden een dure auto gekocht die te veel benzine slurpte. <lacht> die je ook in de, in de film ziet. Ja. Oh, die auto had je nodig om die handel allemaal te ja, vervoeren. Ja, we dachten, we kopen een passende auto. Dus we hebben een Jaguar gekocht om, uh, om in de film <lacht> rond te rijden met die Wiet. Maar dat is niet de beste auto. Maar goed, sorry, ons ook duidelijk uit. Nee. Nee. Nee. Gaan we allemaal zien, morgen. Ik word steeds nieuwsgieriger om het helemaal te bekijken. Uh, het er is natuurlijk een belangrijk onderscheid, Henri, tussen de, de kleine bijverdiener, de kweker aan huis. Kan trouwens ook tot gevaarlijke toestanden leiden. Ja. En de mensen die grootschalig kweken. Moet je dat onderscheid maken, inderdaad? Ja, er is zeker een onderscheid. En uh, ja, die, dat onderscheid is veel meer gekomen eigenlijk, door die overheidsrepressie. Want het zijn natuurlijk de liefhebbers, en dat en vooral mijn vrienden, die eruit stappen omdat ze dan een huurcontract kwijtraken. Als ze gevonden worden door de politie of huis uitgezet worden enzovoort. Ja, maar je pleit toch niet voor dat mensen in Amsterdamse volkswijken. gewoon grootschalig wiet gaan kweken? Nou, ik heb wel eens in de jaren tachtig. grote werkeloosheid. Waar heb ik toen wel eens gepleit om elke werkloze. een plantje te geven en een starterspakket. met een paar lampjes erbij. En dan, ja, dan uh, kweken we gewoon uh, de groene tulp hè, van Nederland. Het is te, dat is het natuurlijk. Het is natuurlijk een stuk cultuurgoed geworden in Nederland. Niet meer weg te denken. Dus daar moeten we toch wel wat mee. Je kan niet zeggen, laat maar zo zitten zoals 30 jaar lang al gebeurt. Ja, dat heeft ook een andere Mike, reden, ja? Uh, stel dat je het zo door laat gaan. Uh, ondertussen is het voor Henri ook moeilijker. Omdat er veel mensen uitstappen die hij kent. Moet hij ook wiet betrekken van mensen die hij niet kent. Dat betekent dat hij ook de controle verliest over wat hij aankoopt. Dus er zijn mensen die er minder uh, nauw nou nemen met wat ze doen. En die misschien wel landbouwgif inzetten. N met als gevolg dat je dus als consument ook niet meer weet wat je koopt. Ook de kwaliteit van de spul, uh, gaat, dat... gaat, uh, het spul. En dat dreigt gillend achteruit te gaan? Of kun je al constateren dat die al lager wordt door het gebruik van. Er hebt daar geen vergelijkend onderzoek over gedaan. Maar het is, uh, het is wel zo dat als de koffersophouder uh, de zicht kwijtraakt op de aankoop... waar het vandaan komt, dat dat het gevolg is, ja. En is dat de Mike... overheid daar geen enkele uh, controle op pleegt. Want Mike, wat is uh, tot slot jouw... Jou... Wellicht voorstelt tot een oplossing om die criminaliteit in die soft drugsfeer tegen te gaan? Nou, er wordt een, een, een oplossing aangedragen door een andere coffeeshophouder... die we ook gefilmd hebben. Mm. En die zegt: ja, Je moet gewoon eigenlijk de, het, datgene wat er omgezet wordt aan uh, cannabis in het coffeeshop... moet je uh, gewoon kunnen verbouwen aan die achterdeur. Die is uh, gekoppeld aan de omzet in de boeken, noemt hij dat? Een, een, een, een kwekerij koppelen aan de koffieshops aan de die er zijn. Je vindt geval... dat een, een geloofwaardig goed voorstel? Nou, er zijn bijvoorbeeld in Spanje op dit moment ook clubs waarbij mensen zelf uh, planten inleggen en dat zijn besloten clubs. Dus elke, uh, lid... Dat is eigenlijk het voorstel dat nu in Utrecht gedaan wordt. Eén uh, per persoon vijf planten. Dan heb je 150 mensen 750 planten. Dat kan iedereen zijn eigen. cannabis kan hem eens voorzien. Ik word heel nieuwsgierig naar die documentaire. Hoe laat is die morgen? Af? Morgen vijf voor negen. Vijf voor negen, ja. Ja. Nederland twee, ja. bij de NCUV hij heet Nederwiet. En de dag Daarna is er nog een debat in de Rode Hoed. Voor je geïnteresseerd is om daarover te Rode Hoed ja. in Amsterdam. Ja. Ik eh, dank jullie wel, he, Henry. Uh, Dekker, ja. koffieshophouder in Amsterdam. En Mike Krijgsman, documentairemaker. Dank je wel. Ja. Licht, doch mijn sehnsucht brengt. La Montanara van Haino. Niet echt typische oogmuziek. Maar toch, ik vind het mooi om te laten horen. Want we gaan het over het Slagerfestival in het Limburgse Kerkraden hebben. Tien jaar lang was er geen Slagerfestival. En vorig jaar april werd dat populaire festival nieuw leven ingeblazen. En succes, want morgen zullen weer duizenden bezoekers in de Rodahal in Kerkraden genieten van Slagertoppers uit heden en verleden. Maar let op, de voertaal is Duits. Presentator morgen in het Limburgse is Schlagerzanger Danny Christian. Goedenavond. Hele goede avond allemaal. Ja, goedenavond Danny, van Duitse herkomst, maar spreekt goed Nederlands. Uh, al in de jaren zeventig organiseerde Harry Thomas in die rode hal... de eerste Schlagerfestivals. Maar ik begreep dat de Duitse platenmaatschappijen... die ideeën van Thomas toen niet echt zagen zitten, het ligt eraan hoe je het bedoelt kijk uh, de ideeën van thomas waren eigenlijk de ideeën van een echte uh, slager want harry was in eerste instantie een echte slager harry was fan van rex gildo uh, en van uh, freddy quinn vooral mensen die dus uh, eigenlijk al in de vroege zestige jaren uh, de slager een, een echt een eigen gezicht hebben gegeven ja. en uh, de mensen ja, ze, ze moesten wel volgen, want het, het, het was een ongekend succes. Ja, het festival, meteen, het festival is meteen een succes geworden. Toonaangevend ja. festi festijn in de hele uh, Slagerwereld. Hoe is dat mogelijk, dat het zo'n succes werd daar in Kerkrade? Ja, omdat kijk, Kerkrade ligt natuurlijk heel dicht bij de Duitse grens. Je hebt... Uh, uh, de Slager had in de 70e jaren eigenlijk een beetje moeite om door te dringen van het oosten naar het westen. Want dat lag er ook aan dat uh, in de wereld in Hilversum, in de dj-wereld, toch bepaalde uh, ja, emoties lagen. Uh, ik heb dat zelf gemerkt als jonge artiest die met 18 jaar een, een, een nummer 1 hit in, Bel in Nederland en België en in Duitsland scoorde met Rosa Moende. En uh, je komt dan als jochie van een jaar of 18 net uh, in een wereld terecht die ook voor jouzelf heel erg niet... Nieuw is. Iedereen klopt op je schouders. en vindt het allemaal leuk. En ja, je maakt een boel vrienden. waarvan je nog niet weet of het vrienden zijn. Maar ik leerde dan in Hulversum. een, een, een, zeg maar een, een gegeven kennen. wat voor mij compleet onbekend was. Want ik kreeg een ontzettende afneiging. Ja. ja, iets van. dat is een Duitse. en uh, die zingt dan uh, over liedjes. over uh, gezellige dingen. en wij vinden dat niet leuk. dat, dat moeten we niet. Uh, ja, ik, ik werd dus eigenlijk. een beetje geboycott. Geboy. Zullen we het dan nu eens over de mooie dingen hebben? Want overigens, ik moet even een verklaring geven. Ik zou heel graag naar Rosa Moende van jou willen luisteren. Maar door allerlei technische problemen kunnen we helaas dat nummer van jou niet laten horen. Maar ik kan er wel een paar andere nummers laten horen. En dan wil ik met jou even doornemen. Wat is nou een goede slager? Ik laat eerst even een fragment horen van Rex Gildo. Ik met mijn sombrero, te quiero, Ja, dit is. Dit is volgens mij, Danny Christian, eh, toch voor ons op de redactie de ultieme slager. Rex Guildo met Fiesta Mexicaan. Lekker inhaken en meedijnen, klopt dat? Dat was natuurlijk in midden uh, 70'er jaren was die liedje. Ja. En toen voor die tijd was het een heel moderne slager. Dus toen in die tijd kl klonk het echt als uh, hedendaagse, moderne Duitse slagermuziek. Klopt, inderdaad. Het is echt een slager. Oké, okay, gaan we naar het volgende fragment van Graziano, Unchained Melody. My love, my darling, Dubai, ich ja, Danny, wat vind je hiervan? Uh, Graziano is een Italiaan. Het uh, lied is eigenlijk Amerikaans, maar naar het Duits overgezet. Beantwoordt dat aan de definitie Slager? Uh, aan de pure definitie Slager per, per se niet. Want Slager is eigenlijk niets anders dan uh, het Duitse woord... wat de Engelse hit noemen. Het is een succesvol van oorsprong Duits liedje. Dus de echte definitie zoals... Uh, de, het woord slagen zou zeggen... is het inderdaad niet. Het is wel een... omdat de slagen, uh, la, nou, laat ik het zeggen... vanaf de 70e jaren al... meer of minder een genre is geworden... Ja. in plaats van een, een alleen maar een begrip... Wat, die een definitie nodig heeft. De mensen die dit liedje in het Duits... in de Duitse hitlijsten, in de Duitse radiolijsten... hebben gekozen, zijn... Ongetwijfeld echt allemaal slagenfans geweest. En ja. die hebben dit liedje dan, wat oorspronkelijk uit Amerika komt... tot een slager, als een slager geadopteerd. Oké, okay. ja. nou gaan we naar het volgende fragment. Maar ik wil eerst nog even de, de mededeling doen... dat Graziano, die je net hoorde, treedt morgen ook op hè, in kerkraad. Die treedt morgen ook ja. op in, op het Slagerfestival. Oké, okay. gaan we naar... Nee, ik ga door naar een rapper. Een, uh, een, een fragment van Jesser. <middels> Ja, nou, mooi en dan komt jouw Rosa weliswaar. Rosa Munde chick at the business. En het doet maar zo delicious. Ze heeft geen idee wie dit is. Zo'n mooie Duitse. Ja, komt Rosa Moende toch nog uh, in een totaal andere vertolking langs. Uh, ja, maar wat zie natuurlijk wel Sorry, maar dat was dat was natuurlijk wel de, de, de, de uh, een, een aflevering van Ali Beers volle toeren, ja. een programma wat in Nederland heel erg hoog gescoord heeft en wat ook echt ontzettend leuk is en door jong en oud heel erg uh, goed gewaardeerd is. En daar was de opdracht, de missie was maak van een slager een rap. Dat was ja. in mijn geval Rosamunde en maak van een rap van Yes R uit elkaar. Ik ben niet meer van jou een slager uh, om te kijken. En dat heb jij ook gedaan. Of zijn die en dat de missie is geslaagd. Dus ja. het is gelukt. Nou, dan ga ik je nog één, uh, één moeilijke vraag stellen. Is dit een slager? Daar komt hij. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Ja. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert eine Hoppa. dauert eine Ja. Wat wat vind je, Denny? Het is een slager, absoluut. Ook al vindt Reinhardt dat zelf niet leuk om dat woord te horen, omdat hij dat het woord te beladen vindt. Ja, ja. Maar uh, het is een absolute slager, want het is een succesvol Duitstalig liedje. Ja. En het is nog een melodie ook die makkelijk erin gaat en die uh, vaak s'nachts voor twaalf, uh, dat dit liedje in Nederland uh, iedere avond gedraaid wordt, ja. absoluut een, uh, een slager is. In dit programma hè? Ja, ik weet. Het, het komt ja. altijd voor. Het maar, volkslied. Maar, als je, maar als je Reinhard Maai morgen op het podium daar zou zetten. dan rent er die hele rode hal toch leeg? Absoluut niet. Hey? Absoluut niet. Daar, daar vergis je, je helemaal in. Oh. Uh, als Reinhard Maai bereid zou zijn om naar het Slagenfestival te komen. en dat vind ik het hypocriete van het verhaal. hij ja. maakt een Slagen, hij schrijft een Slagen. Hij is niet de enige trouwens die ja. hij heeft geschreven. En uh, hij vindt toch. En hij noemt zichzelf een liedermacher. In het ja. Frans heet dat een chansonnier. Maar ja. wat is een chanson? Een chanson is ook een lied. Okay. En een succesvol lied. Ja. En in het Frans is het dan een chanson. Ja. In het Duits heet het een slager. Het is dus absoluut een slager. Dankjewel, Danny Christian. Ik vond het heel prettig om even met jou te kunnen spreken. En ik wens jou morgen in de Rode Haal heel veel succes met het Slagerfestival. Goedenavond. Het is vijf voor twaalf. Vanavond deel 3 in onze serie over mensen... die een belangrijke bijrol in het paasverhaal hebben gespeeld. Goedenavond, Nico Linde. Goedenavond. Gisteren sprak u over de rol van uh, Pontius Pilatus. Vanavond wilt u het over zijn vrouw hebben. Mevrouw Pilatus dus. Waarom? Ja. Dat is een, uh, ook een hele interessante verschijning in dit hele drama. Um, uh, alleen Matthäus heeft dit verhaal. Eén van de vier evangelisten. De anderen kennen het verhaal kennelijk helemaal niet. Um, en dat zal wel een bijzondere reden hebben. Want bij Matthäus zijn het de vrouwen... Die Jezus begrijpen. De vrouwelijke mens. die doet eigenlijk niet mee aan die gruweldaden. Dat doen die mannen. Die, die, die, dat zijn de brokkenmakers. Die spannen tegen hem samen. Zowel Joden als niet-Joden. En welke uh, rol speelt mevrouw Pilatus dan. in die periode voorafgaand aan de kruisiging? Uh, ja, nadat nou eerst een Joodse vrouw. hem met kostbare mirren heeft gezalfd. een uh. soort balseming voor zijn dood. is het dan bij Matthäus een niet joodse vrouw. een heidense vrouw die het voor hem opneemt. tegen de man in. en hoe gebeurt dat? Terwijl Pilatus over Jezus aan het recht spreken is, laat mevrouw Pilatus haar man een briefje bezorgen. En in dat briefje staat, ik heb van die man gedroomd, hij is een rechtvaardig man, bedenk dat wel, je moet die man redden. En op welk moment komt dat briefje? En Matthäus, de schrijver, heeft gevoel voor drama, want krek op het moment dat Pilatus net het volk voor de keuze heeft gesteld, juist om Jezus te redden wie zal ik vrijlaten, Jezus of Barabbas? En hij is ervan overtuigd dat ze voor Jezus zullen kiezen, want Barabbas is een notoren moordenaar. Ja. Maar terwijl er enige verwarring is door dat briefje van rij jij of rij ik en de vrouwen die ze met de politiek bemoeien, dat is vervelend en zo. In die verwarring weten de priesters het getij te doen keren en de volkswil te doen omkeren en dan roept het volk Barabbas moet vrij. Ja. Dus de vrouw probeert uh, uh, iets te pleiten voor Jezus... bij ja. haar man Pilatus. Dat zei het verwarring. Is er geen enkele interpretatie... Uh, uh, andere interpretatie mogelijk over haar rol? Nou ja... Je, je, je, de, de, het eigenlijk niet. Het is maar een heel klein zwerfsteentje. Nogmaals, hij is, uh, uh, Matthijs is de enige die, uh, die met haar op de proppen komt. Ja. En, en, uh, en het kan natuurlijk eigenlijk geen toeval zijn, maar het staat er niet in extenso beschreven, uh, dat, uh, dat hij dat briefje nou net laat binnenbrengen op dat, uh, dat fatale moment. Ja. En, uh, maar het zou wel eens interessant zijn wat, uh, als we zouden weten wat Pilatus tegen zijn vrouw gezegd heeft toen hij die avond thuis kwam. En wat zij tegen hem heeft gezegd. Ja. Dus uh, mevrouw Pilatus, ik noem haar maar even zo, is er een voornaam bekend van nee, nee, nee. haar? Nee, we geen weten voornaam, geen, voor en geen achternaam. Nee. Nee. Dus haar, zij pleit voor Jezus, maar het pakt totaal verkeerd uit. Ja, dat is Grieks drama in een Joods verhaal. Ja, het is toch eigenlijk, het lijkt een detail in het Leidensverhaal, maar toch een detail met enorme consequenties. Ja, ja het is een heel, heel, heel, heel, heel bizar verhaal. En, en ja, we weten er ook niet zoveel raad meer, denk ik. Daarom is het ook zo'n onbekend verhaal. Maar ik vind het wel mooi om het eens dus even op te diepen. Ja, nou, morgen gaat u om in op een laatste fase, een laatste bijrol in het Leidensverhaal in deze week. En weet u wat ik doe? Ik ga het gewoon niet verklappen. Ja, we zijn heel benieuwd naar uw verhaal morgen. Een volgende, volgende bijrol in het Leidensverhaal. Dank u wel, Nico Talin. Uh, tot uw dienst. Van, uh, van Bach naar de slager van Rainer, Rainer Mai. Het uh, was mooi om hier te zitten. Morgen zit hier Eva Jinek en straks na twaalfen echte Janne. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. En een laatste glas in steen. Dit is Radio 1.